7 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Ook in de Duitse stad Frankfurt hebben vrouwen aangifte gedaan van aanranding in de nieuwjaarsnacht. In totaal zeven vrouwen zeggen dat ze onzedelijk zijn betast of door mannen in hun billen zijn geknepen. Van een van de vrouwen werd bovendien haar mobiele telefoon gestolen. Eerder deden vrouwen in Keulen, Hamburg en Stuttgart aangifte van aanranding. In Keulen hebben inmiddels meer dan 100 vrouwen dat gedaan. Veel patiënten in het noorden en oosten van het land krijgen voorlopig geen hulp, zeggen thuiszorgbedrijven in het noorden. Vanwege de gladheid gaan ze alleen langs bij patiënten die medisch noodzakelijke zorg nodig hebben, zoals het verwisselen van infuzen en het spuiten van insuline. Het KNMI heeft code rood afgegeven voor de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. In Assen gleed een man uit op de gladde stoep en overleed. De ondernemingsraad van VND wil niet dat het failliete warenhuis bij een doorstart opnieuw in handen komt van de Amerikaanse durfinvesteerders Sun Capital, dat meldt nieuwsuur. Sun trok in december de stekker uit het warenhuis, maar zou nu geïnteresseerd zijn in delen van het bedrijf. De ondernemingsraad vraagt de curatoren niet in te gaan op een mogelijk bod van Sun Capital. Volgens de OR hebben de curatoren beloofd om dat verzoek mee te nemen in de besluitvorming. Opnieuw is de gemeente Amsterdam de mist ingegaan met het overmaken van geld. Dit keer kregen arme inwoners in plaats van 200 euro het dubbele bedrag gestort als vergoeding voor hun internetaansluiting. Volgens de wethouder gaat het om een bedrag van 36.000 euro dat niet had mogen worden uitbetaald. Onduidelijk is nog hoeveel geld inmiddels is teruggevorderd. Waardoor het fout ging is nog niet bekend. Amsterdam ging al twee keer eerder in de fout bij het overmaken van geld. Het weer in Drenthe, Friesland en Groningen komt lokaal ijzer voor. In de loop van de avond wordt het geleidelijk droger. Vannacht trekt de vorst zich terug naar het noorden. Daar wordt het nog min vier. In het zuiden plus zes. Morgen wordt de vorst verdreven en gaat het overal regenen. Dit was het verkeersupdate. Verkeers Mijn naam is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen...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 Cicala, sweet laughing. En welkom bij het tweede uur. Het tweede uur, het is zeven uur. Dat betekent dat wij nog één uur op de klok hebben zitten. En tevens alweer het laatste uur voor deze week. Helaas wel. Van onze eerste uitzending. Precies. Nee, nee, dat was even uh, grappig. Maar we hebben straks nog onderhand... Steven Korlaat aan de telefoon. Wij hebben nog... Um, even kijken. Een classic. De beste plaat van de week door ons gekozen. Commentaar mag altijd via Facebook. Maar uh, we gaan nu uh, verder met Davy Lovato. Cool for the summer. En als je het er niet mee eens bent, wij zijn hoorden, er wel mee eens. Van je. We zijn klaar voor de zomer alvast. Ik zou zeggen luisteren. Zigo, kanaal 40, 106.9. Schakelen even in.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 each other, we're cool for the summer Take me down into your paradise, don't be scared Solar, El Mismasol. En hiervoor hadden we Demi Lovato met Cool for the Summer. En het is weer tijd voor je verzoeknummertje. Deze keer is die aanvraag door Ingrid Bol van Saulingen En het is tevens onze classic, want hij komt uit 1972 uit mijn hoofd. Zo. Uit mijn hoofd, uit mijn hoofd, uit mijn hoofd. Ik durf, ik weet het niet zeker. Maar uh, in de keuken lopen ze lekker mee te schreeuwen. <laughs> Waarom weet ik ook niet. Het zijn allemaal Mongolen eerste klas. Iedereen <laughs> mag het weten. Het is mijn familie. Hier heb je Third World. Trey, je yeah, love. En af en toe moet je een beetje denken aan reggen met dit soort platen. En dat heb je nu ook. Ik hoop dat Sander niet te gekker van wordt. So it's time for the world to try, try, love The only love that can bring peace is try, try, love So won't you try, yeah, try, try, try, try, try, try, try, try. try love I know that Without to let me know tomorrow Who try, try love Old oh, oh, from sorrow try, So A word too try, try, love. They only know that it releases try, try, So won't you try Try Jack I, I, I, I, I. Love I wonder When will the world wake up and start to People have to long Pay no mind too try, So won't you try Try Jack I, I, I, I, I. Love, love. Once you begin, you won't regret you. Try, try, love. The ultimate life satisfaction. Try, try, so won't you try, yeah? Try that, love. love. You know that there's no excuse for no one not to. Try, try, You'll be grateful you let inside you. Try, so won't you try, yeah? Try that, love. You. Ja, ja, so won't you ja, try ja, i, i, i, i, ja, Try Jalo ja, ja, I know that we'll have to let me know tomorrow ja, ja, love. Who lives broken hearts suffer from sorrow ja, ja, So won't you ja, try ja, i, i, i, i, i, Third World, Try a Love. Echt een enorm lang nummer. Maar de man is uit. Ingrid, bedankt voor dit nummer. En eh... Uh... Ja, Sander, jij bent lekker in je toetje aan het sminkelen. hier. Maar dat mag. Dat mag, dat mag. Dat, mag. dat, dat is, ja, klopt helemaal. Dit is een speciale uitzending. Hè? De eerste, dat mag altijd. Hey, het is alweer, uh, Dat nummer heeft zoveel tijd in beslag genomen... dat we alweer bijna het weer gaan doen. En het verkeer. En daarna gaan we onze oude vertrouwde Stefan Kollaar bellen. Dat... Heerlijk. Nee, kijk, dat vind jij heerlijk, maar dat, zo zijn wij niet. <lacht> Venity vindt het ook heerlijk, maar dat maakt niks uit. Ja, we zitten hier met een hele familie in de studio. Nou, er is een vriendje bijgekomen, Iron uh, Vossen. Hij heeft geen zin om mee te praten. Hoeft ja, toch niet, nou, hoeft nou, dat niet. niet. Hé, hey, uh, ik weet niet, hebben jullie nog verzoeknummertjes voor straks voor mij? Um, ja, ik heb er nog alleen. maar die dien ik zo wel even in. Oké, okay, nou dat is hartstikke goed. Als je me nou even inbelt, dat is leuk. We hebben we nog een beetje, weet je wel. Ja, <lacht> ja mag je even inbellen. Ja, straks, straks. Nou, uh, voor het <lacht> nieuws nog even één nummertje doen en dat... Uh, die mag kwinten aankondigen vandaag. Oh. Nou, ik zie hem al. Uh, Skrillex en Diplo. Where are you now? Ja. Een oud nummer. Maar oud is hond, goud. valt wel mee. Oud is goud en goud is duur. En ik ben er geil op. Live op ZFM. <laughs> zie ik ook in af 40? 106.9. Als je het niks vindt, zet me uit. Vind je het wel wat? Luister dan het hele jaar mee.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 Quillex en Diplo. Where are you now? Het ritme van Zandvoort. E, het is 1 voor half 8. Dat betekent dat je nu Quintin krijgt met jouw uh, hele geile goede avondweerbericht. <laughs> nou, laten we ervoor gaan. In Groningen, Friesland en Drenthe glad door IJsel. In Overijssel, Gelderland en Flevoland lokaal glad. Morgen in het Noordoosten, vooral in de middag, opnieuw gevaarlijke IJsel. In de rest van het land regen. Verder stevige wind en 6 tot 11 graden. Maar in het noordoosten kouder. Vrijdag af en toe zon, een enkele bui en 6 tot 8 graden. Mede mogelijk gemaakt door de Meteor Groep en natuurlijk shout out voor Tristan. En nu uh, de file. Er staan momenteel geen file. files, alleen op de N225 René Utrecht. 6 minuten vertraging tussen Oosterlieks en de A12 Driebergen. Filevorming gemiddeld is 12 km of 20 kilometer. En de file is een anderhalve kilometer. Dat zover. We hebben ook elke week de mop van de week. De mop van de week luidt als volgt: Twee pinguïns lopen door de woestijn. De ene pingwing zegt tegen de andere: Het moet hier wel een hele erge strenge winter geweest zijn. Waarom vraagt de andere pinguïn. Omdat ze zoveel, zo Omdat ze zoveel zand gestrooid hebben. De antwoord, antwoord: de eerste pinguïn. Ik vind het zo flauw. <lacht> Oké, <Okay. lacht> kijk. <lacht> zo flauw is het dus. Straks gaan we bellen met onze oude vertrouwen Steven Collard. Maar nu weer eens OG. Wings to fly. Kijk, dit vindt Ashley leuk. Ik weet niet wie Ashley is, maar de mama... Oh, wacht, die weet ik wel. Ashley Brouwer. <laughs> Hier heb je Wings to Flyant, Zico Kanaal 40. De laatste 30 minuten gaan we nu in. I wanna close my eyes and devil in your warm embrace. So I can wake up in the morning with a smile on my face. There we are, watching the sun go down. I can feel, feel the heat. Feel that we're perfect here And when the moon comes in By the lightest touching skin I am ready We've got a song To fly. Ik hoor net van Vanity dat ze de beste mop van de week hebt. Oh, yeah. Fraternity. Het is jouw tijd. Vertel de mop van de week. Ja, Wel even in de microfoon praten, anders wordt het hem niet. Wat krijg je? Als je... Met een vuurpijl. Wil je de antwoord op? Ja. Daar wil je antwoord op. Weet je wat het antwoord is? Kinderen met een kort lontje. Heb ik me goed of heb ik me goed? Ja, dat klopt. Woe! <laughs> maar wij... Dit is het moment van de dag. Onze oude vertrouwen ZFM'er, Dat is. Sander. Schreeuw hem uit. Stefan! Stefan. Hey. Hey. Goedenavond. Je dacht, ik ga hem even pleasen door. Wacht even, op welke telefoon sta je? Eén of twee? Hij staat op één, dus twee moet je uitdrukken. Ja, hey Stefan, hoe is het? Hallo. Jullie dachten, maar ik ga hem even pleasen door Ojean te draaien? Of wat was daar de gedachte achter? Nou, ik denk dat vond jij wel leuk. Ja, daar kan ik wel van genieten, ja. Ja, hè? Hey, wat een. Is het stil hier zonder jou, man? Ja, ik moet ook heel eerlijk zeggen. Ik had dan de afgelopen twee weken. Toen was ik bij mijn vriendin op woensdag. Dus toen had ik het niet zo heel erg. Maar nu is gewoon het, het werkleven weer begonnen. En nu zat ik echt zo op woensdag van. Oh, ik hoef er niet heen. Dat was wel gek vandaag, ja. We missen je wel, hoor. Je mist, je mist oh. toch wel een klein puntje in je leven, of niet? Met ZTV? Ja, je een puntje aan zuigen, ja. Ik, ik denk eerder dat hij mij mist, maar. Nee, maar dan gaat, uh, hey, ben jij voor plan om van wel een keer langskomen, of uh, is het gelijk van ik stop, dus ik kom hier ook nooit meer, ik uh, kom de deur niet meer door? ik was niet dat plan, maar als jij zulke leuke sweaters gaat uh, dragen, dan, uh, hey. dan moet ik wel een keer langskomen. No als je no komt, falls. heb ik er ook eentje voor jou. Ah. Oh. <laughs> ja, oh, het, het, ja ook, als jij zo'n sweater voor mij regelt, dan... Uh, Wat, voor oh. Wat voor maat? Wat voor maat? Ja, medium. en Even opschrijven, noteren, noteren, medium voor Stefan. Staat genoteerd. genoteerd. Oh, Oké, okay. no, kijk, die gaan we gewoon regelen voor jou. Hey, no, uh, wanneer ging je, jij ging je verder met uh, radio, alleen op, uh, hoe heet dat nou, Hogeschool van Amsterdam? Ja, Camp Campus Radio van, uh, van Amsterdam, ja. Wanneer begin je daarmee? Uh, eind deze maand, ik loop nu nog stage bij, uh, bij Wout Ja. Yeah. Daar is wel heel ween. erg opwerf over, want iedereen denkt, ja, je maakt de radio, daarom is hij weg. Maar je loopt daar stage en je maakt daar niet eens radio. Nee, ik maak daar inderdaad geen radio. Ik ben daar producer van de middagshow. Dus uh, ik verzorg dat alles daar, uh, daarvoor geregeld is. Uh, en inderdaad, ik loop daar al stage. En aan het eind van deze maand dan ga ik daar ook uh, gewoon weg. <coughs> en uh, dan ga ik uh, op Campus Radio beginnen. Met, uh, met Roel gaan we daar samen een programma maken. Want uh, Stef en Stijn is natuurlijk voorbij nu. Uh, ja. Hoe is dat met Stijn? Ja, het, het gaat hartstikke goed met Stijn. Stijn die woont uh, samen met, uh, met zijn Chicky. Oh, oh oh oh oh. Ja, die dat vond ik ook wel een gewaagde stap, want uh, hij is natuurlijk 19, om dan al samen te gaan wonen met Chicky. Maar dat, uh, ze wonen samen in Den Haag. En uh, nou, waar gaat het ook over naartoe? Van Zandvoort naar. Waar ging je nog meer naartoe? Hm? Hij woonde eerst in voor, toen in Amsterdam, toen in! Ja, toen in Den... Dat is echt een verhuiskoning, ja. Maar allemaal binnen één jaar, hè? Vraag niet hoe hij het doet, maar hij doet het. <tie> hij doet het. Ik weet niet van welk geld ook, ik denk dat hij er iets bij doet, maar... Uh... Ik denk dat het ergens gewoon een drugsdealer is, kan dat? Ja. <tie> dat zou zeggen. Die baard heeft hij niks voor niks natuurlijk, dus ook om mensen af te schrikken. Elke keer ja. veebootje, dan weer een zwarmaatje hier, nou... <tie> ja joh, hoppa. <tie> Daar heb het geld vandaan. Hé, hey, maar wij gaan jou sowieso nog wel een keer zien hier bij ons in de studio natuurlijk. Sowieso. Ik vind het ook wel leuk, omdat we moeten even een keer plannen dat ik even een keer langs kom. Hé, dan nog één ding. Wij hebben altijd hier geluld over een marathon. Ja. Ben jij daar nog in staat om dat nog steeds met mij te gaan doen? Om het met jou te gaan doen? Nou ja, de marathon hè? Oude marathon. Nou ja, dat moeten we even een keer bespreken. Oké, daar gaan wij het even over hebben. Sander gaat hier helemaal kapot. Ik ben blij dat je weer even hebt gesproken, want het is jammer dat jij er niet meer bent. Albert-Jan mis je ook. Iedereen van ZTV mis je. Hé, hey maar Stefan, mag ik je uh, nog één ding vragen? Ja, tuurlijk. Jij gaat die campusradio uh, beginnen. Ja. Maar kunnen wij dat ook beluisteren? Altijd, altijd, altijd. Dat kan je beluisteren via, ik ga even een stukje promotie, via campusradio.nl. Campusradio.nl. Dus we zitten en gewoon... snel, want ik dacht het wel. We zitten gewoon het reclame te maken voor een radiozender op een radiozender. Dat maakt toch maar helemaal niks uit, maar dat mag. Dus dat doet 538 uit. ook. Oh, nou, in dat geval... <laughs> Noem, noem Slam FM ook even. Jongen. Nou, uh, Slam FM doet het ook altijd, dus... Uh... Zal ik Barry Paff even oh, van, van Radio 53 gelijk maar? Hij uh... ja. <laughs> ligt in zijn bed. Oh, maar uh, jij hebt nog een nummertje voor ons, uh, Stefan. Ja, ik wilde heel graag uh, sammetje fouten horen met uh, Show Me Love. En is dat de normale of is dat niet de... Uh... Nou, je, je nee, Is de dat de normale van. of is dat niet de normale? Dat is de EDX Indian Summer Remix. Ja, ja. Hey, uh, Stefan. Ja. Hartelijk bedankt. Hey, jullie succes man, het klinkt tof. Hey, we gaan je spreken. Dankjewel. Yo! En niet te vergeten: Indian Summer Remix. Live op ZFM. Het is alweer bijna afgelopen. Je gaat nog veel meer van dit soort muziek horen. Live op ZFM, luister maar. Blijf gewoon ZFM Beatsmaster-stijl. Ik vind het echt een heerlijk nummer. Je hoort de Sam Pew, show me love. EDX Indian Summer Remix. Remix. Ik ben nog 16 minuten op de klok, zijn we bijna aangekomen. Aan onze laatste nummers van het programma. Nog drie, zoals ik zie. Nee, jij, jij, jij moet stoppen met het programma, want je snapt ja. er gewoon boven. Ja, daarvoor ben ik ook de sidekick. Ja, daarom. We beginnen nu met, uh, nou zeg maar, winter. GTA, Red Lips en uh, Sam Bruno, Skrillex like remix. Ik hoop dat het wat is. Ik heb maar geen idee. GTA, Red Lips en Sam Bruno's. Ik vond het echt een waardeloos nummer. Laten, <laughs> we, vind... het, laten we het nooit meer draaien. Dat vinden er wel meerdere hier volgens mij. Dat je ze allemaal zo kijken van... Dat klopt, zeker hey, weet, ja, weet, weet je wat hier op mijn toetsenbord staat? Een knopje? Delete. Delete. Delete. Delete. Ja, Als ik die nu indruk, ben ik alles kwijt. Dus ik doe het maar even niet. Nee, laten we dat maar niet doen. Maar uh, we hebben weer een, uh, een verzoek 1. Van de, Deze van, uh, van de enige de, de enige echte, de enige echte Sandra Daudi Daudigo. Heer. Ja, dat klopt helemaal. Hij is vandaag live op ZFM. En we hebben vandaag een nummertje. En dat heet Drunk Tonight van Emily de Forest. Kijk of dat nog wel wat is. Maar wat ik net hoorde. Dat, dat was, was echt te, te janken, maar. Uh, ik zal wel het even meer. <laughs> Nothing is worse than a drunk ex-tech. So stop wherever you are. Kijk mij op wwwzfm livenl En jij kan ons helemaal kapot zien gaan op dit nummer. Ik doe het niet vaak zonder verstoren, maar hoe kom je hierop? Ja, uh... Geen lang verhaal, gewoon discreet. Ja, ze hebben meegedaan aan het Songfestival in 2013. En daar ga je al. Met Euphoria. En uh, daarmee is ze uh, uit mijn hoofd derde geworden. En ja, het is gewoon een leuke wijf. Ik zag gewoon een leuke wijf. En mijn fiets stond En ik had zo zin, dus ik... Piep. <laughs> Met <lacht> Lola. Nee jongens, het is verkeerd. Met Emily. Emily. Met Emily. Met Emily. Maar is We'll will never tonight You don't really want me back I just think you're sad and high You don't really want me back So put that Ja. spontaan dronken van dit nummer. Ja, en dat was het heerlijke nummer van Emily de Voorheids met Twang Tonight. En nu komen we over op onze vaste item van Mijn en Quinten. Het is het topje van de kersentaart. Het zoetje in de koffie. Het natste dingetje op aarde. Oh. Ja, nee, ja, dat wist uh, jij nog niet. Maar... Nee, maar dat gaat iets te ver, denk ik. Want het is gewoon een goed nummer. Nou, <lacht> ik vond... Zou ik je wat leuks vertellen? Het enige ja. wat goed is, ben ik in bed. Maar daar houdt het mee op. Oh. Eigen deur. Eigen durk. 35.000 punten. Hey uh, Quinten, tiet, jij tiet, weet tiet, het. Tiet, tiet, tiet. Wat weet ik, Jonas? Welk nummertje het gaat? Wij hebben dit, wij hebben elke week... ...hebben wij een vast nummer wat wij samen het, de tofste plaat, de plaat van de week vinden. <laughs> Alleen wij vinden dat zo. Ja. Staat net een week in de top 40, voor de, wat ik weet. Staat deze in de top 40? De? Ja, net uh, één week. Oh. <laughs> ja. Ik heb mijn huis ook niet gedaan, sorry. Nee, nee, dat kan gebeuren. Nou, dan mag jij hem ook aankondigen, maar. Sean, Frank en Cashmere, Heaven. Laat me, weten wat je ervan vond. op ZFM Beachmasters. 'Cause Even So what can I do? Even have De tofste plaat van deze week lag in handen van Quintan Brouwer. Ja. En hij heeft hem weer gevonden. Ja. Dit gaan we dus elke week, 52 weken lang, elke <laughs> week een nieuwe plaat vinden. Sean ja. Frank, Cashmere, Heaven. Heb je de commentaar op? Weet jij een tofste plaat? Stuur even door via onze Facebookpagina. Dit was onze, la onze eerste uitzending alweer. En zeker niet de laatste van dit jaar. Of uh, ja, van dit jaar. We ja. zijn net begonnen eigenlijk. Ja, inderdaad. Ja, dus, uh, eerste, eerste uitzending. Eerste uitzending. Ik hoop dat jullie van hebben genoten. Commentaar, de problemen, dingen die beter kan. Tips allemaal via de Facebook alsjeblieft. CFM en, en, Beachmasters. CFM Beachmasters. Top. Helemaal goed. En uh, naar iedereen die heeft geluisterd. Hartstikke bedankt voor de eerste keer luisteren naar ons uh, programma. Ja, dit is uh, de eerste editie. Week nummer 2. Live op ZFM. En ik zeg jullie bedankt. Ja, we jullie, zien jullie bedankt. Van. Vanity bedankt. Iron bedankt. Uh, dankjewel Sander. de gasten Sander. zijn hier. Woe! Sander, dankjewel. Zit ergens in de kantine. Man, ik uit, het maar. uit. Hey, hartelijk bedankt voor alles. Ik zeg jullie, ik zie jullie volgende week weer om 6 uur op woensdag. Wij en het leukste nu... van alles is: ik mag jullie verklappen dat wij live DJ Lady Mix hier hebben. Volgende week van 6 tot 7. Ik zou zeggen, we maken een knallend feestje van. Nu hoor je naar. Nou... nou, dit is eigenlijk ons afscheidnummer. van. Ja, we hebben nu een standaard afscheidnummer. en dat, dat is. Dat hoorde uh... ik ook net. Dance the War is over. Dance War is over nou. Live op ZFM. Ik zeg jullie bedankt. Tot ziens. En tot volgende week. Uh... Altijd even luisteren. Tussen 6 en 8 Beste DJ's versantwoord. Ik zie jullie dan. Volgende week live. Lady Mix in de studio. Ik zeg jullie slaap lekker. En een fijne week. Hoi!